Het grondpersoneel legde in september op drie momenten het werk voor een aantal uren neer. Het noodweer dat gisteren over het zuiden van Frankrijk trok... heeft aan zeker drie mensen het leven gekost. Vooral de provincie Languedoc werd zwaar getroffen. Een combinatie van stortregen, onweer en harde wind trok over het gebied... en richtte veel schade aan. Daken werden van gebouwen gerukt en bomen waaiden om. Door het noodweer kunnen er nog zeker tot begin november... geen treinen rijden tussen Montpellier en Spanje.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 Een man van 37 die een vrouw van 21 in het huis van haar ouders in Oudenbos heeft vastgehouden en verkracht, moet vijf jaar de cel in. Het slachtoffer was willekeurig gekozen door de man... en het had dus ieder ander in Oudenbos kunnen gebeuren, zei de rechter. De man deed zich voor als pakketbezorger. De 39 Chinezen, die dood zijn, werden aangetroffen in een koelwagen... die via Zeebruggen naar Engeland was verscheept... zijn hoogstwaarschijnlijk al voor de Belgische haven ingestapt... Burgemeester De Vouw van Zeebrugge zei tegen de NOS dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de slachtoffers in de terminal in de wagen zijn geklommen, omdat die goed bewaakt wordt. Het weer. Vanavond kan er een buitje vallen. Morgen vrijwel overal droog, met hier en daar wat zon. Het wordt dan 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort een vertraging bij Naarden West. Er is drie kwartiervertraging naar Den Haag op de A4 vanuit Amsterdam... tussen Dorp en Zoeterwoude. Een vertraging naar Hoofddorp op de A5 voor het knooppunt De Hoek. Verder een vertraging op de A9 richting Diemen vanuit Alkmaar voor de afwit AMC. En op de A10 Koenplein richting Amstel een kwartiervertraging voor knap het Watergraafsmeer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 And brought to you via a magical online right. radio station With, With a story to tell it's, it's the tale of Dance Dance Radio And it continues yeah. Yeah. Now I know you need a love, I know you need a love like mine I know you need a love, I know you need a love So fun. We'll be I'm <laughs> gonna